En een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Artsen in het Radboud UMC in Nijmegen mogen voortaan langer met hun patiënten praten als ze dat nodig vinden. Het ziekenhuis heeft daarover afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ. Die hoopt dat er zo minder behandelingen uitgevoerd worden en dat daardoor de zorgkosten dalen. Volgens Ab Klink van de Raad van Bestuur van VGZ wordt er nu teveel gekeken naar de laagste prijs. Maar soms kun je de prijs beter verhogen zodat er meer tijd is voor de patiënt. Juist dat levert betere zorg op, zegt hij. De langere gesprekken gelden voor alle patiënten van het Radboud UMC, niet alleen voor de patiënten die bij VGZ verzekerd zijn. Door de tegenvallende wereldhandel groeit de Nederlandse economie volgend jaar minder hard dan gedacht. Het Centraal Planbureau verwacht nu voor dit jaar een groei van 2% procent en voor volgend jaar 2,1%. Op Prinsjesdag werd nog een groei van 2,4% voorspeld voor volgend jaar. En maandag voorspelde de Nederlandse Bank al dat de groei volgend jaar minder is dan gedacht. In die raming wordt uitgegaan van een nog lagere groei van 1,7 procent. De PvdA in de Eerste Kamer dreigt tegen de nieuwe mediawet te stemmen. De partij maakt zich zorgen over de strenger wordende regels voor amusement. De nieuwe wet moet ertoe leiden dat er minder amusementsprogramma's komen op de publieke tv-zenders. Ze mogen alleen worden uitgezonden als ze ook een educatief, cultureel of informatief doel hebben. De PvdA is bang dat staatssecretaris Dekker met de nieuwe wet... te veel invloed krijgt op de programmering. Het weer bewolkt met in de zuidoostelijke helft een tijdje regen. In het noorden ook af en toe zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Ook in het weekend vaak bewolkt met soms regen. Dit was het NOS. ZFM. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat bij Delft 5 kilometer file door een kapotte auto. De rechte rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel verkeer Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker!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 Met me nu de watertoren. In the morning, when the moon is at its rest, you will find me at the time I love the best. Watching rainbows play on sunlight of water ice cream cold nights in the morning can't you imagine it it's the morning of my life yeah in the daytime I will meet you as before you will find me waiting by the ocean floor building castles the shifting sins in a world nobody understands corner of the ceiling in my room and there we'll stay till the sun shines another day lay on clothes lines and i'll be yawning till the morning of my life the morning of my life Nina Simon op verzoek van de gast van vandaag in de Watertoren Sport. Eelco van der Ravenswaai, de secretaris van de grootste club in de omgeving. Nou, in de omgeving eigenlijk uh, in heel Noord-Holland geloof ik. Hè? Ik denk dat we bij de uh, grootste tien clubs van Nederland horen. Ja, ja, ja. Hé, hey, en jij had Nina Simon gekozen. Met een reden? Ja, omdat ik wist dat jij er zo'n fan van bent. Hoe weet jij dat nou? Ja, ik had inderdaad alle haar platen. Nee, maar het is ook uh, het liefde, een van de lievelingsliedjes van een vrouw. Dus dat wilde ik ook laten horen. Nou, dat is toch leuk. Uh, even wat sportnieuws tussendoor, want we kunnen Joop van Nes maar al de tijd niet bereiken. Dat is, uh, het eerste nieuws is dat Willems terugkeert op het trainingsveld van PSV. Ik denk dat PSV daar heel blij mee is. Dat Unive na 15 jaar ophoudt als hoofdsponsor van Heerenveen. Dat Timo de Bakker is toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Australian Open. Dat IAAF-voorzitter Co verdedigt de toewijzing van het WK atletiek van 2021. Dat vandaag het sporttribunaal KAS... het oordeel over Platini gaat vellen. En dat de Twente-directeur van de Belt... oververmoeid is. Maar dat vind ik niet zo belangrijk. Wel belangrijk is natuurlijk... dat de hoop er bestaat dat Twente wel blijft staan. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind dat tragisch. Ik vind het... Uh, het is eigenlijk een beetje... Ik moest denken aan AZ. En AZ werd in 1980... met die Molenaars uh, landskampioen. En dat had natuurlijk een geweldig team. En Twente werd een paar jaar geleden landskampioen. En... Soms is het, als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het vaak ook zo. Hè? En er bleken allerlei schimmige constructies aan te zitten met spelers eigendommen. Ja, en dat, dat gaat tegen je werken. Dat gaat echt tegen je werken. En, eh, op dit moment is er Ziek. Dat vind ik een geweldige voetballer. Ja. Die had kunnen kiezen tussen Feyenoord en Twente. Koos voor Twente. En ik denk dat hij er nog steeds spijt van heeft. Hij zal ook wel weggaan. Ja, dat met de winterstop. Ja. Uh, we missen hem ook voor het Nederlands elftal want uh, ik denk dat het Guus Hiddink was die te lang gewacht heeft om hem te selecteren. Dus hij koos voor het Marokkaanse elftal. Nou, het was niet Guus voor Penny. Nou, maar ik geloof dat ze bij Guus, bij Guus uh, Hiddink hem al in beeld hadden terecht. Ja. Ja. Uh, en het is, ik vind het echt zonde, want het is natuurlijk, zeker regionaal, is het is een begrip FC Hoewel, ja. uh, We waren laatst met HFC bij Heracles uh, voor de derde ronde van de beker. En dan was ik ook erg onder de indruk, moet ik zeggen, hoe die, ja. hoe die vereniging daar staat. En een prachtig nieuw stadion. En, uh, ik was nog meer onder de indruk van HFC, want tot de 66e minuten hielden ze op 1-1. Ja. En als Jeffrey Samsin die bal erin had gekregen, dan ja. was het helemaal anders gelopen. hoor. Dan hadden we nu thuis tegen PSV gespeeld. Leuk, hè? Ja. ja. <laughs> Over uh, PSV zullen we het verder niet hebben. Die hebben er we dus wel voor gezorgd, eigenlijk, dat Manchester United eruit ligt. Wat vind je daarvan? Ja... Ik vind het een, een wondertje. Ik geloof dat Louis van Gaal nu op de 300, 350 miljoen investering zit. Ja. En ik vind, ik vind het heel apart ook. Want ik vind Louis van Gaal echt een topper. He, het is, ik denk dat af en toe ook een ontzettend uh, rechthoekige man kan zijn. Maar wat hij met dat deel Elster gedaan heeft. Uh, het, vorig jaar in Brazilië. In een periode van zeven weken. Zo'n clubje uh, naar de derde plaats. Bijna in de finale krijgen. Dat is natuurlijk fenomenaal. Het leuke is dat uh, Fellaini bijvoorbeeld, hè, die, die Belgische man met, dat, met die grote haardos, die gelooft nog steeds uh, in Van Gaal, maar die gelooft ook nog steeds in het feit dat ze de titel gaan halen. Ja, maar dat geloof ik ook wel. En ik denk ook wel dat het een, eigenlijk voor hun nu wel een voordeel is dat ze uit de Champions League zijn. <coughs> Omdat ze, ja, Arsenal en, en Chelsea en Manchester City, die zitten nog wel in de Champions League. En die hebben dus een zwaarder programma. Ja. Uh, en ik denk wel dat hij weer 100 miljoen uit mag geven in de kerstperiode van gauw. En misschien sluit het bericht wat er nu komt. Ronaldo kan niet garanderen dat hij bij Real Madrid blijft. En ze zijn ermee bezig, dat weet je. Ja, maar volgens mij Parijs en Zemers ook. Ja, die zullen wat meer betalen. Is het niet zo, heren, dat we... Het is dan mijn idee daarover. Je kunt natuurlijk wel 350 miljoen investeren dan krijg je allemaal topspelers, allemaal eilandjes... Ja. maar dan nog zien dat het een team wordt. Ja. En ik denk dat dat heel moeilijk is. Ja, dat is zo. En ik las vanmorgen nog iets... dat zou ik, dat zou ik ook wel eens even, even in, op de tafel willen smijten gewoon. Weet je wel. <laughs> ik, ik hoorde vanmorgen, las ik ook iets van... Um, uh, de gemeente, de overheid of Eindhoven had geen geld over... Uh, om steentjes uh, te kopen... voor het nieuwe Maxima Kinderkankercentrum... maar wel 40 miljoen om PSV te redden. Vind je dat niet een beetje belachelijk dan eigenlijk? Of ik dat belachelijk vind? Huh? Ja, ik vind dat raar. Ja. Ja, treurig. Ja. Het is toch treurig? Ja. En, uh, ja, ik, ik, ik heb altijd geleerd... van wat, wat niet goed is, dat moet gewoon afvallen. Ik denk dat het voor Twente goed is... als ze gewoon eens een jaartje een League gaan spelen... dan kunnen ze gewoon weer eens even rustig aan iets goeds gaan bouwen. Langza langzaamaan. Of zie, zie ik dat ik zeg, denk Ik dat dat ook gaat gebeuren. Ja. Dan Kijk, als Sierik weggaat... waar we het net over hadden, mm -hmm. Eko, dan is het gebeurd met Twente. Dat is gebeurd. En volgens mij uh, kunnen ze zelfs nog een straf krijgen van de KVB. Dat zal ook wel gebeuren. Vanwege ja. van dat uh, ja. eigendomssysteem inderdaad. En dat is natuurlijk uh, Jij bent uit, uh, uit een hockeygemeente. De hockeyers doen het niet best. En de hockeyster ze ook niet, hè? Dat nee, verloren. ik ben... Dat... <coughs> dat moet ik in de krant lezen, moet ik zeggen, Want ik, uh, ik ben zelf geen hockeyer. Eh... Uh -huh. uh, ik vind Bloemenau wel een hele mooie vereniging, moet ik zeggen. Ik ben daar uh, een paar keer nu geweest op uitnodiging van de meneer de voorzitter. Dus je ziet, uh, een grote gemeenschap, veel vrijwilligers. Het ligt er prachtig. Uh, de Rote Wit natuurlijk in uh, Aardenhout. Steverroor, dus, dus hockeyclub aan het worden. Hele goede jeugd. Maar goed, het Nederlands Heren en het Nederlands damesteam uitgeschakeld. Hè? De dames gaan nu voor de vijfde plaats spelen. Dat zegt nogal wat natuurlijk. Ja, maar goed. Weer moment. Ja, dat betekent denk ik bet dat die sport ook volwassen wordt. Ik uh, bedoel, dat is, uh, ik denk net zoals waarom schaatsen zo vervelend werd, is het natuurlijk altijd Nederlanders wonnen en, uh, en uh, bij hockey waren we natuurlijk ook zo verwend dat er altijd ofwel goud was voor de heren ofwel goud was voor de dames. En er is natuurlijk veel meer concurrentie gekomen. Kambuur hm. ja. gaat niet zo goed dit jaar, maar dan nou moeten ze het ook nog de rest van het seizoen zonder hun aanvoerder overgoed doen. Die is oververmoeid. Die is nog niet meer goed, Oververmoeid? Ja. Hoe oud is die? Overtraind? Ja, waarschijnlijk. Slechte trainer? Ja, waarschijnlijk. <laughs> ja, nou ja. staat niet voor niks onderaan, toch? Nee. Hey en een en laatste nieuwtje. Een uh, hondenrace voetbal international, namelijk Peralta, 26 jaar oud, doodgeschoten. Daar gebeurt daar ook van alles in Nederland. Ja, ik las, ik las de kop en ik, ja, ik begrijp dat gewoon niet. Uh, ja, ik, ik weet er ook niet meer van, moet ik zeggen. Maar ik kan me wel herinneren dat... Escobar, dat is natuurlijk de Colombiaanse voetballer die een keer doodgeschoten is. En dat had volgens mij te maken met een verloren weddenschap. Uh, ja, ze zijn daar wat meer trigger-happy, denk ik. Ja. Nou, het laatste nieuws. Het sporttribunaal KAS heeft het beroep van Platini tegen zijn schorsing afgewezen. Dus, en de uh, Platini. Ja, dus dat wordt uh, meneer van Praag en Adenhout die ja. nu uh, naar de UEFA gaat. Dat zou toch leuk zijn. U Voor hem? Ja, nee, maar voor Nederland ook. Ja, dat denk ik ook. Ja. ja. <laughs> Dus je bent niet echt enthousiast? Nou, ik, ja, ik weet niet. Ik, ik vind dat hij heel veel verdiensten voor de Nederlandse voetbalsport heeft. de meneer van Praag. En ik, hij was trouwens ook uh, de Sinterklaas. Altijd op, op een bepaalde lagere school. Dus dat deed hij ook mooi. Het is natuurlijk ook echt een bobo. Hè? Echt een, uh, een voetbalbobo. En uh, met heel veel ervaring. Maar het is wel een wereldje waarvan ik me afvraag... of je daar wel bij moet willen horen. Want het, is, uh, het gaat om zoveel geld. En het ja, ja. blijft dan maar heel, heel, heel zuiver. En uh, ik denk dat Van, van Praag dat kan. Uh, ik wens hem veel succes. Laat Zij Ilko van Ravenswaai. De secretaris van de Koninklijke HFC. Maar ook een man die de marathon van New York in 2005, 7 en 11 liep. Die in Berlijn in 2008. Die zes keer de dam tot damloop heeft gedaan. Vier keer de halve van Haarlem. En verder heel graag skiet. En hij is onze gast vandaag. We draaien ook zijn muziek. En ik ben heel benieuwd wat Ruud Janssen, onze technicus, nu... Claudia de mag ik dan bij jou? Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, Mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben. was dan vandaag in de watercoresport Elko van Ravenswaai... en dat is niet voor niets, Elko. Nee, dat, uh, dat komt omdat uh, dit bij The Voice... een van de... Ik, ik weet zijn naam niet eens... maar bij The Voice was er een uh, zanger die het deed. En The Voice is een beetje ons uh, familieuitje op vrijdagavond. Uh, en dit liedje was erin. En dit, een van mijn zonen, mijn jongste, die vond dit zo'n mooi liedje. en Dus als we nu met z'n tweeën in de auto zitten... Vooral bij z'n tweeën. Dan uh, moet hij op Spotify op dit liedje. En dan zingen we samen mee. Oh, enig, ja. Het is ook de moeite waard. Wat heel leuk is, is dat Claudia die ring heeft gekregen van Herman van Veen. Hè? Ja, ik vind het een hele grote eer voor haar. En uh, ik zal eerlijk zijn, ik ben nooit een hele grote fan van haar geweest. Omdat ik er uh, in haar jonge jaren altijd een beetje hysterisch vond. Ja. Maar dat uh, is eigenlijk onzin. Het is gewoon een vakvrouw natuurlijk. En daar is dit liedje natuurlijk ook een hele mooie getuigenis van. Uh, ze heeft het zelf geschreven. Ik denk ook dat dit een liedje is dat we over 50 jaar nog horen. Ja, maar de nummers van Herman van Veen ook? Ja, waar ik best wel een fan van ben. Maar ik vind af en toe ook een ook. Meen je dat nou? Ja, dat ben ik echt. Nou, ja. dat, is, dat is het absoluut niet hoor. Nee, ook dat is een vakband. Maar ja. uh, ik ben niet zo idolaat van hem als sommige mensen dat wel kunnen zijn. het nou, is jouw buurman wel... geweest in Frankrijk. Ja, inderdaad. Hoe heet jij dat? Nou, dat heb je me net verteld. Ah, oké. Okay. <laughs> nee, dat klopt. We wonen, ik woon in Cap d'Antibes En... Uh in de Nederlandse club. En we zagen elkaar heel vaak. Maar ik ken hem al veel langer. Ik ken hem al vanuit mijn Utrecht periode. Een hele vervelende periode voor hem, omdat zijn zusje werd doodgereden op de weg naar de beeld. En, uh, maar ja, goed. Het, het blijft natuurlijk een on ontzettende goede vakman. En ik hoop dat Ruud zo meteen nog een, uh, een plaats van hem klaar kan zetten. En dan hoop ik dat het Anne is. Want dat vind ik het mooiste nummer dat hij ooit gemaakt heeft. Aha. Want jij hebt in Utrecht gestudeerd, hè? Ja. En je bent een koorlid geweest? Ja, weet jij dat nou? Ja, dat... dat heb ik je niet verteld hoor. Nee, maar dat nou, vermoed ik al. <laughs> ja, ik heb biologie gedaan. Ja. En heb je afgemaakt? Nee, ik heb, uh, door allerlei omstandigheden. Je gelooft het nooit. We hadden het net over de titel van het boek over mijn leven. En dat de titel krijgt, dat geloof je niet? Dat geloof je niet. Maar wat daar gebeurde, geloof je ook niet. Want ik had net mijn propenduizen gepakt. Heel goed. En ik kreeg een brief van het ministerie van Defensie. Ik moest in dienst. De voorzitter van de subfaculteit, ik weet nog hoe die heet, professor Jonker. En de studentendecaan zijn naar het ministerie geweest en hebben gezegd: er gaan de 30.000 uit dit jaar. Waarom moet Henny zo nodig in, in, in dienst? Ja, ik moest in dienst. Het heeft niet geholpen. En toen had ik geen zin meer. Toen leerde ik mevrouw kennen. En de rest lezen we in een boek? Ja, en de rest is sport. Sport, sport en sport. Sport, sport en sport. Radio, televisie, voetballen, trainen. 50 jaar trainer dit jaar. Ja, het heeft het huis afstand. Je gelooft het niet. De titel. <laughs> we zitten in de watertoren sporten en we praten niet over mij, maar we praten over Elko van Ravenzwaai, de gast van vandaag. Hij is secretaris bij de koninklijke HFC. en dat is met 1850 leden bijna een dagtaak. Maar wat doe je eigenlijk overdag? Uh, overdag, ja, overdag hou ik me bezig met uh, het geven van adviezen aan uh, mensen en bedrijven op het gebied van uh, communicatie en lobby en hoe ze met de media moeten omgaan en hoe ze Bepaalde besluitvorming kunnen be uh, beïnvloeden. Leuk. Uh, ik zal ik heb een leuk voorbeeld geven. Uh, Decathlon is een hele trouwe klant van mij en uh, Decathlon wil zich in Nederland vestigen. Uh, bijvoorbeeld in Harlem bij de Waardepolder. Maar er is allemaal detailhandelbeleid van gemeenten waardoor zo'n bedrijf dan niet op bepaalde plekken mag zitten. En wij zorgen ervoor dat uh, met enige lobby en goede argumenten en goede media ondersteuning uh, Decathlon dan. Zichzelf goed op de kaart zitten en het verhaal goed ook naar voren kan brengen. Want dat, dat is natuurlijk vaak hè? het verhaal dat je moet vertellen als, als bedrijf. Uh, om je visie en je missie en je strategie naar voren te krijgen. Maar Je moet naar halfweg. Sugar City? Ja? Ja, nee, nee, nee. Nee, nee Haarlem heeft een dekkert long vind ik. Jawel, maar als dat niet lukt omdat ze daar uh, alleen maar kleinere bedrijven willen hebben. Dan... Ja, nou goed, we zijn, we zijn eraan bezig, zou ik je zeggen. Ja, ja. Maar, ja, maar halfweg er... is natuurlijk schitterend. Ook voor Decathlon. Ja, nou, nou goed, dat is niet mijn. Ik, ik ga niet over de vestiging van Decathlon. Uh, Kijk, Harlem Waardenpol daarnaast die IKEA. Hè, want Decathlon is eigenlijk ja. ook uh, het IKEA van de sportwinkels. Ja. Het onderscheidende van Decathlon... en dat is zo belangrijk ook in het hele verhaal dat je vertelt, is dat het echt een andere sportwinkel is. Dat het een sportwinkel is die, waar sportbeleving, hè, dus zowel binnen de winkel als buiten de winkel, met evenementen die ze doen, uh, dat die zo centraal staat. En dat is precies de reden ook. Waarom Decathlon niet in het centrum van de stad zou kunnen zitten. Want die kunnen daar natuurlijk geen sportvelden omheen hebben. Of voetbalkooien. Ja, ja. Uh, het mooie van Decathlon vind ik ook. Dat ze toch wel een maatschappelijke visie hebben. Om uh, sport toegankelijk te maken voor iedereen. He, het is heel betaalbaar. Ja, wat je daar ja. koopt. En, ja. en kwalitatief goed. Maar ik zit hier natuurlijk ongesneerd reclame te maken voor klanten klant van me. Nou dat mag toch. Dus je, okay. Het is je werk. Het is, mijn werk, het is wat, mijn werk. Wat ook zo leuk is. Dat doen we samen dan. Het blad B in Bloemendaal. Daar, daar schrijf je schitterende columns voor. Dank je. Ja, ja, nee. Ja, maar dat, dat, ook dat is natuurlijk zo'n zo vrijwilligersinitiatief. En ik, ik ben zelf ook een vrijwilliger bij HFC met het Oranje Comité. En ik hou daarvan. Ik vind dat je... Als je dat kunt, moet je iets, altijd iets teruggeven aan de maatschappij. En dat klinkt heel verheven hoor, maar zo bedoel ik het niet. En ik vind schrijven leuk. Ik was uh, vroeger op de middelbare school uh, een echte schoolkrantjongen. Van de triptiek van het Keremel Maar daar komt het vandaan dus? Het schrijven, ja. ja. Nou ja. En opstellen en, en Sinterklaas niet Dat heb, heb ik altijd leuk gevonden. En... en het leuke van de column in B... Ja, die, het is drie keer per jaar. En, uh, ik, ik had altijd een hele strenge eindredactie. Hè, want je mag maar zoveel woorden gebruiken. En, uh, en ik deed het ook altijd op het laatste moment. Ja, dat moet ook met columns. Dat moet met columns. Ja, want ik had inderdaad in 30 september een column ingeleverd... waarin ik voorspelde dat uh, Bloemendaal bij Haarlem zou komen. En wat gebeurt er een week later? Burgemeester Burgemeestersnijders nee, werd uh, interim burgemeester van Bloemendaal. Ja. Uh, maar dat, maar, goed, uh, maar dat wist je niet? Dat wist ik niet, maar ik, nee, vond, het, nee. ik vond het wel voor de hand liggend. Ja. Het was zo'n uh, rotzooi in de gemeenteraad in Bloemendaal. Een beerput. Ja, ja, er zitten, ja. maar we zouden niet over politiek hebben in het nee, sportprogramma. Nee, nee, nee, dat doen mond. we niet. Nee, nee. maar uh, goed, uh, B-Magazine, ik, uh, ik vind het, uh, Madelon Hering is er helaas mee gestopt. Dat is degene geweest die mij uh, aan, aan boord getrokken heeft bij B-Magazine. Uh, hele, uh, zetend leuk mensen en heel inspirerend. Uh, ik denk wel dat we doorgaan. Jij, jij gaat er ook door? Ja, ja, ja, ja. Dit ziet er mooi uit. Dit is echt een glossie. Ik, ik vraag me af of het gelezen wordt. Maar... Ja, het wordt zeer ja, goed gelezen. Het wordt goed. Ja, okay. ja Nou, ik kreeg bij de Albert Heijnen dat was te horen van mensen dat ze mijn column gelezen hebben. Dus dan weet je dat je... Ja, daarom. Nee, ja. maar het is echt zo. Het is ook een hele mooie. Het is ja. een heel mooi blad. Ja. is jammer dat Madelon ermee stopt. Als je luistert Madelon, denk er nog eens over na. Wat hebben we Ruud? Heb je iets van Herman van Veen kunnen vinden? Of heb je wat anders klaarstaan? ja Oh, maar dat heeft ook een reden. Want de gast van vandaag, Elko van Ravenswaai, heeft die plaat uitgekozen. Zaak meer, wo die bloemen zint. En dat heeft een reden. Ja, het, is, het zijn de donkere dagen voor Kerstmis. Maar het is, ik vind het ook echt een, een, een vredesliedje. He, uh, het is ook, ook dit lied, is eigenlijk niet van haar. En Ruud gaat ons straks vertellen van wie het wel is. Maar het is een prachtig lied. Zaak meer, wo die bloemen zint. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir wo die Mädchen sind, was is geschehen? Sag mir wo die Mädchen sind, Männer namen sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je... Stehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt, wann Wird man je verstehen, Wanneer wird man je verstehen, sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind Über ge versteh dann wird man je verstehen? sag mir wo die gräber sind wo sind sie geblieben sag mir wo die gräber sind was ist geschehen sag mir wo die gräber sind blumen blühen Im Sommerwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Zag mir wo die bloemen sind. Mädchen plukten ze geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Ik, uh, ik ben niet zo op Duitse muziek. Maar dit is inderdaad een heel mooi vredesliedje. Dat hebben we ook wel nodig in deze tijd, Elko. Ja, dat vind ik wel. Ja. Geschreven door een van de grootste, eh, grootste Amerikaanse vroege protesten. Of zelfs als voorbeeld voor Bob Dylan gediend. Uh, Pete Seeger. en Die uh, ook We Shall Overcome schreef. Wat later uit zou groeien tot uh, de hymne van, uh, van de apartheidsbeweging in, uh, in Amerika. Met Martin Luther King als, uh, als grote frontman. En uh, dit is ook van hem. Where have all the flowers gone? Zag die de bloemen zien. Ja, precies. Nou, het mooie vind ik En het mooie is, het ja. Mooie ja. is dat, dat even tussendoor zijn leuke an anekdote, hè. Dat is leuk dat zo. 1963 trad ze op in Nederland. bij het uh, Grand Gala du Disque, Dat toen de tijd gepresenteerd werd door een nogal aardig beschonken Godfried Bommans. <lacht> <lacht> en toen kwam ze de trap af. En toen zei Godfried: had mijn vrouw maar één zo'n been. <lacht> ja, ja, dat was. <lacht> Legendaal. Maar dat is het mooie van YouTube, moet ik yeah. zeggen. Want je ziet ook eigenlijk, er is de eerste optreden van Marlene Dietrich... na de oorlog weer in Duitsland, waar ze dit lied ziet. Yeah. En je, zelfs als je naar YouTube kijkt, dan, dan voel je de huivering in de zaal daarvan. Want ze was natuurlijk Duitsland tot vlucht. Uh, uh, sinds later op latere leeftijd heel vereenzaamd gestorven in Parijs. Prachtige, elegante vrouw met een prachtig lied. Ja, yeah. wel een verhaal. Maar nou, goed, weet het natuurlijk allemaal. Ja. weet het allemaal. Ik sta het is een beschien. wandelende encyclopedie, hè? Ja, de, de Peter Blokhuis en de Dikke Blomberg bij elkaar. Ja. Hij maakt ook muziek. Daar moet je van houden, hoor. Ja, 30 ja. years heet het nu. Ja. uit 1997, alweer bijna 20 jaar oud. Liedje opgedragen aan mijn mami. Ja. Het is een uh, heel mooi liedje, Ruud. Dankjewel, Henny. Ja, maar ik wist helemaal niet dat je A kon zingen. Maar dat spelen van je, dat is... Dank al. Dankjewel, meneer. Ik word helemaal verlegen hier. Indrukwekkend. Ja, want jij wist het ook niet, hè? Elk. Ik wist het niet, maar ik hoor net dat Ruud Jansen twee cd's op Spotify staan. Ja, klopt. Dus dan gaan nou. we naar zoeken straks. Ja, waaronder onder deze... Uh, 30 Years heet het nummer. Heren, het is weer aan u. Ja, want dat is dus talent uit Zandvoort. Maar er is nog meer talent uit Zandvoort. Er is een nummer hè, over vredesliedjes gesproken. Dat heet Calling for Peace. Dat is een nummer van Sven Davis. En ik vraag eigenlijk iedere week onze gasten in de Wadertoren Sport wat ze ervan vinden. Ik ben er helemaal weg van. Maar we komen Ruud.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 Can't we try Each other's eyes And see Although we disagree We're family Why can't we disagree Without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 Disagree without war. Why must those Can't we disagree? En dat het allemaal een beetje verbinden is met uh, ZFM. Ja. ZFM, moet ik zeggen. ZFM, hè? ja. Want? Nou, zijn vader is uh, een van onze presentatoren hier, hè? Bij de, die twee dagen in de week uh, Stanford lunch doet. En. Uh, App en Vloed op donderdagavond. Charles Duif, drummer. Zelf muzikant. En. Uh, ja, de, daarvan is het uh, de zoon. Leuk. Ja. Het is een mooi nummer. Schitterende tekst. En uh, we hebben vandaag als gast Ilko van Ravenswaai. Dat is een lobbyist. Wie weet wat hij kan doen voor Sven Davis? Nou, ik lobby <laughs> niet voor eerste. maar. Als ze willen wel, trouwens. Maar. <laughs> uh, ik denk dat Zand dat, voor uh, ZFM, ZFM een uh, regionale omroepen goede lobbyisten kunnen gebruiken. Want uh, daar moet natuurlijk altijd geld bij. En voor je het weet uh, gaat dat geld ergens anders naartoe in Den Haag. En dat en, zou zonde zijn. En we zouden heel graag voor Kennemerland ook een, een heel mooi televisiestation zijn. Die mogelijkheden zijn er met Ziggo. Dat is allemaal geen punt. Maar dan hebben we iemand nodig inderdaad die dat op bestuurlijk niveau uh, aan, aan de kar hangt. Misschien wat voor jou? We gaan erover nadenken. Hartstikke goed. <laughs> Waar ik het met je wil over hebben, Elko van Ravenswaai... is over de tweede divisie. Zoals het er nu voor staat, gaat HFC dat halen. Ja. En dan hebben jullie problemen. Ja, ja eigenlijk wel. Uh, zoals de KNVB de tweede divisie in wil richten... Uh, zou het betekenen dat uh, HFC eigenlijk geen, geen amateurclub meer is... maar dat we uh, een betaald voetbalorganisatie worden. En HFC wil dat niet... Uh, is daar ook uh, vervent tegenstander van. Uh, in de statuten staat ook van HFC dat we een alles doen behalve de beroepsvoetbalsport. Uh, ja, de KNVB zet dit door en zet dit door ook omdat ze vinden dat het in het buitenland ook zo is. Nou, dat vind ik nooit de reden op zichzelf. Uh, en we hebben de kar getrokken. Gees van Bruin uh, heeft op de voorpagina van Telegraaf ermee gestaan. Uh, er zijn andere topklassers, gerespecteerde uh, verenigingen als AFC en dergelijke, die ook. Dezelfde mening hebben. Maar het ziet er toch naar uit dat. Uh, ja. Ik ben, ik ben niet optimistisch over dit. Ik denk echt dat inderdaad. De KVB zal toch zeggen: Ja, jongens. Wij willen het zo. En uh, slikken of stikken. En dat zou jammer zijn. Dat zou echt jammer zijn. Uh, uh, we hebben in Nederland. Ik begrijp ook niet waarom ze het willen. Want als je kijkt dat in de Jupiler League. natuurlijk al genoeg clubs. Uh, nauwelijks uh, sluitende begroting kunnen inleveren. Waarom vergroot je dat probleem dan door ook één klasse lager. Uh, Verenigingen te dwingen om een betaald voetbalorganisatie te worden. Ja, nu... hoe, hoeveel contractspelers moet je nemen? Ja, in het eerste jaar zijn dat er acht, uh, en dat wordt langzaam uitgebreid. Het is eigenlijk zo dat uh, dat zal geldt van voor de tweede divisie, maar gelijktijdig zal in je in de topklasse, hè, dus wat nu gewoon echt amateurs zijn, uh, op een gegeven moment ook vier contractspelers moeten hebben. En ja. Dat is een besluit. Dat besluit is bij meerderheid genomen... door de vereniging, de, de, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Er zullen ongetwijfeld clubs zijn die daar belang bij hebben. HFC heeft daar uitstek geen belang bij, moet ik je vertellen. En, uh, de strijd is nog niet over. Maar ik zeg je, ik ben niet heel optimistisch. Uh, het, ik vind het gewoon jammer. Ik bedoel, uh, wat je hoopt en verwacht is dat de KNVB natuurlijk... Uh, het voetbal in Nederland in al zijn facetten gewoon ondersteunt... en niet tegenwerkt. En, en ik vind dit toch een vorm van tegenwerken... Want wat je zult zien is dat als wij aan die verplichting moeten voldoen en we hebben uh, spelerscontracten, ja, het moet. We hebben maar één pot geld. Hè? En dan, waar gaat het dan ten koste van van je jeugd, van je uh, gehandicapte voetbal? Dat wil toch niemand? En dat, ik, daarom vind ik het ook onderdacht. Ik vind het onderdacht en uh, uh, hopelijk, uh, we moeten het niet uh, te veel op scherp zetten, maar uh, is er nog wel een gulden middenweg. Het gekke is dat die KNVB niet luistert naar clubs als AFC, Hercules, Koninklijke HFC. Dat zijn toch verenigingen die, die een meerwaarde hebben in het Nederlandse voetbal? Ja, nou ja. Oh, om... Al was het alleen maar omdat we het opgericht hebben. Ja, ja. <laughs> ja dat is ook zo. En uh, daar zit over het algemeen natuurlijk kader. Die verenigingen, die oude verenigingen, zijn niet voor niet zo stevig. Er zitten nu vier oude verenigingen in de topklasse. Zondag, HBS, Hercules, AFC, Koninklijke HFC... Over het algemeen zit daar een stevig kader, uh, stevige vrijwilligers, veel vrijwilligers, heel veel binding ook vind ik met, met, met de gemeenschap, de, de directe gemeenschap. Uh, en ja, maar goed, dat is kijk, frisje niet. KVB heeft natuurlijk 1,2 miljoen leden. He, dat is, dat is, ja, maar er stemmen dus leden over zo'n voorstel ja. die er helemaal niets mee te maken hebben. Ja, of die, ja, dat klopt. Die inderdaad, daar zal een vierde klasser over stemmen die uh, lang zelfs ze leven nooit in de, in de tweede divisie komt. Dus dat is natuurlijk het nadeel van democratie. Van verenigingsdemocratie in die zin. Uh, ja en er zijn. Kijk de KNVB die, die gebruikt. Ook wel redenen dat ze zeggen. Ja uh, wij denken dat als we met strenge licentie eisen komen. Dat we dan het kaf van het koren kunnen scheiden. He, er zijn natuurlijk best wel eens verenigingen geweest. Waar de organisatie niet goed zat en dergelijke. En uh, ik denk dat dat op zichzelf. Een loffelijk streven van de KNVB is. Om het kaf van het koren te scheiden. Maar doe het dan niet op deze manier. Want je dwingt inderdaad de, de, de, ja, de liefhebbers. Want. We blijven liefhebbers als amateurs. Eh, om nu een systeem in te voeren met profvoetballers... dat helemaal niet bij ons past. Eh, het is. in de topklasse krijgen de spelers een, een, een vergoeding. Ik eh, bedoel. Eh, dat, dat weet iedereen. Eh, HFC is daar heel gematigd in. Ja. Je gaat niet bij HFC voetballen omdat je er heel veel geld voor gaat verdienen. Je gaat naar HFC voetballen omdat je het een mooie club vindt. En omdat je bij die gemeenschap wilt horen. En. Nou, omdat je een HFC er voelt. En eh, dat. dat Geld past daar niet bij. Hè? Betaling als speler past daar niet bij. Ja, maar stel nou, hè, want de kans dat het HFC het haalt is vrij groot. Hè? Ze doen het, het draait goed en zoals je ook zei, als de zonder verliezen winnen, zijn we bij de eerste vier. Ja. Uh, dan zit je in die, in die uh, tweede divisie volgend jaar en dan moet je dus die contractspelers aannemen. Stel nou heel negatief, er lopen een aantal spelers weg en je degradeert. Zit je met al die contracten? Ja, ook dat. Nou ja, goed, ik, denk, ik neem aan dat je uh, daar jaarcontracten van maakt. Dus <laughs> om te beginnen. Daar zit je met al die contracten. En ik, er zijn ook allemaal andere consequenties. Dus als een speler heel lang in de ziektewet zit... Dan, he, dan draait de belastingbetaler daar in feite ook voor op. Dus het is, het is echt onderdacht, vind ik. En het, ik vind het, dat het een heel principieel... een keuze moet zijn voor een vereniging. He, we zien dan Achilles29. Die hebben heel duidelijk de ambitie gehad. Wij willen een profclub worden. Nou, toevallig ken ik uh, Achilles29 redelijk goed. Die zitten nog steeds uh, houtje touwtje uh, iedere dubbeltje bij elkaar te leggen. Uh, het is niet zo dat er nu plotseling duizenden mensen komen in Groesbeek. Nee. Uh, uh, ja. dus het is, ja, je hebt wel eens vaker van dit soort situaties dat je denkt... Ja, voor welke probleem is dit nou een oplossing? Hè? Wat er aan niet meer gekomen is. En, uh, we moeten er niet al te somber over zijn. Hoor. Dit is nog een, uh, een lang seizoen, een mooi seizoen. En, uh, de wedstrijden zijn leuk en we, we hebben nog 2 januari. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Want ik wil even terug naar de uitzending van vorige week waarin we een van, jouw trainers, van jullie trainers uh, uh, met een heel leuk plan hadden... Stefan de Krijgen, die zei waarom doet de KNVB dat? Waarom gaan we niet gecombineerd zaterdagteams en, en zondagteams... er staan iedere week bij, bij Katwijk 6.000, 7.000 man... je hebt geen reiskosten meer, je zit niet meer de hele zondag in een bus... je bent uh, bezig met je jeugd aan je te binden, de jeugd kan komen kijken... De mensen komen kijken, het is allemaal veel interessanter en je hebt geen kosten. Ja, minder kosten. Nou ja, kijk, je hebt u de, nu heb je het onderscheid tussen de zaterdag en de zondag. Je hebt natuurlijk traditionele zaterdagverenigingen die ook nooit op zondag zullen spelen... Uh, maar, maar die gaan nu ook naar die tweede nee, divisie? Nee, nee, nee. Ja, als die, na, ja. als die naar de tweede divisie gaan... dan zullen de zondagclubs uh, op zaterdag tegen ze moeten spelen. Yeah. Of op vrijdagavond. Of op vrijdagavond. Maar mm. een zaterdagclub zal niet op zondag spelen. Nee. Dat is, uh, dat is nee. helemaal... Dus dat idee van de krijger is helemaal niet zo gek. Dat is ook niet zo gek. Ik bedoel, uh, je zou eigenlijk het land in tweeën moeten delen. Noord, zuid of oost, west. Ja, of in vieren. Zijn, zijn voorstel was... De, deel het in vieren in. Laat de vier in een onderlinge competitie uitmaken... wie Nederlands kampioen wordt. En je bent er. ja. Ja. Ik denk wel dat het niveau naar beneden gaat, moet je eerlijk zeggen. Nou, dat geloof ik. West, best 1 is natuurlijk, heeft een hoog niveau. Ja. Best 1 heeft een hoog niveau, dus daar. Uh, uh, het, ja, God, ik weet dat onze jongens naar, naar echt moeten en naar Emmen en naar Harderbeek. jongens. Zitten de hele dag in de bus. Ja, volgens mij klagen ze daar niet over. Ik bedoel, het, het, het nee, heeft die jongens ook, willen voetballen Jongens maar. willen voetballen ja. En uh, ze spelen op het hoogste amateurniveau op dit moment. Dat, dat vind ik ook prachtig. Uh, dus dit idee van Piet, nee, Stefan de Krijger, neem ik aan. Stefan, ja. Stefan de Krijger, nou, het, is, het is geen gek idee. Ik denk dat je inderdaad veel meer binnenkrijgt. HFC mist nu al dat, uh, dat Edo gedegradeerd is. Ja. Hey, de wedstrijd HFC tegen Edo, dat was goed voor 1500 toeschouwers. Ja. Hey, dat, dat, dat leeft, dat is Harlem Noord tegen Haarlem Zuid. En uh, goed voor de bar, <laughs> waarom is het ook niet onbelangrijk voor een, een amateurvereniging. Uh, we hebben het nu nog een beetje met uh, AFC, dan is het druk. Maar we vorige, 20, in de vorig jaar ook ADO-20. ADO-20 in de topklassen zit ook gedegradeerd En dat mis je. En je merkt ook inderdaad dat dat, dat eh, lokale karakter... een beetje derby-achtige, dat, dat, dat, dat, dat trekt. Dat, dat, dat, dat leeft, leeft veel meer. Want als wij eh, ja, mensen uit de echt krijgen... Ja, die, dat zegt ons niet zoveel. Hè? Maar goed, mooie vereniging hoor, EVV. En voor je jeugd is het heel interessant om dichtbij te spelen. Want dan gaat het leven. Dan kunnen ze zich... Aan, dat, aan, aan die toppers spiegelen Nu ze gaan echt niet mee naar echt of naar, naar Sneek, of weet ik veel. De kinderen. Nee, nee, dat doen ze niet. Nee, omdat je ook je hele zondag kwijt bent. En, uh, ja. bedoel, er zit wat in. Ik bedoel, bij de twee divisies zal het wat dat betreft nog erger worden als bij ja, mij spelen. Goed, zeker. Ja. Uh, dan gaan we inderdaad het hele land door. Ja. Uh, wat wel, er zullen wel wat Bollestreekclubs uh, bij komen. Bollenstreek en uh, Katwijk, Scheveningen achter. Ja. Dus dat, dat vind ik dan nog wel in de buurt. En dat zal wel drukke derbys opleveren. Dat, dat vind ik het voordeel ervan. He, maar dus in die zin is die tweede... Ze he, wilden het eerst nog landelijke divisie noemen. Het wordt nu tweede divisie. Uh, Oudere luisteraars weten natuurlijk dat je vroeger ook een tweede divisie ja. had. He, waar RCH in speelde, ja. waar Edo ja. in speelde. Uh, en die is niet voor niks opgedoekt. Dus, Twee zelfs, hè? Tweede divisie A tweede divisie ja, B had je nog. Ja. Ja. Ja. Goed, Elko. Wat gebeurt er? Jullie worden vierde, derde, tweede kampioen van Nederland, wat ik zeg kampioen van Nederland. Kampioen van deze topklus. Uh, gaan jullie die tweede divisie in? Of, of ga je je kop in het zand houden? Uh, uh, nee, de, de ambitie is inderdaad. Het gaat erom als je bij de eerste zeven eindigt. Dan ben je verplicht om te promoveren aan die tweede divisie. Dat zullen we doen. En uh, ik denk dat we gaandeweg natuurlijk wel goed na gaan denken. Hoe we die invulling gaan geven aan de eisen van de KVB. Laat ik het zo diplomatiek zeggen. Denk je dat er een mogelijkheid is dat sponsors het interessanter vinden... als HFC in de Tweede Divisie speelt... en dan met dat geld komen voor die contract? Dat zou kunnen, dat zou kunnen. De, als er inderdaad, op dit moment heeft HFC natuurlijk aandacht al... op TV Noord-Holland, uh, uh, Haarlem 105. Ik denk dat die exposure voor HFC nog groter kan worden... als de Tweede Divisie speelt... en dat het op die reden voor sponsoren interessanter kan zijn. B maar ik weet niet, nee... Dat, de details weet ik er niet van. Maar ik, ik kan me voorstellen dat het wel zo is. Ja, niemand weet het nog dus. Nee. Okay. Nee. Tijd voor muziek in de watertoerensport. Anne van Herman van Vreem. Mijn favoriet. Er waren mooie baby's bij. Jij, Anne Van al dat wit en zoveel licht Gingen van schrik je ogen dicht Anne Even kreeg ik kriebels in mijn keel Maar je had geen pink te veel Anne Ik stond bloos en was zo blij Jij moest er haast van lachen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 De van de klok gaan snel, dat merk je later wel. Anne, van de pot naar de wc gaat 1, 2, huppakee. Anne, je hebt net je bron tol uitgepakt of bent alweer een jaar ouder. Voor ik goedemorgen zeg, ben jij op je brommer weg.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 Dank je wel, Ruud, dat je hem gevonden hebt. Anne van Herman van Veen. Prachtig ja, nummer. Graag gedaan, man. Ja. Het is vandaag 11 december. Dat betekent dat over drie weken... is het uh, de dag voor het grote gebeuren, Elko, 2 januari, Spanjaardslaan, Haarlem. <laughs> een feest van ochtends vroeg tot avonds laat. Ja, dat begint met het uh, bibbertoernooi. En dat, uh, er zijn een paar goede enthousiaste, enthousiastelingen die dat uh, ieder jaar doen... En, het heet Bibbertoernooi omdat het ijskoud is... als je om 8 uur s'morgens aan je korte broek staat te voetballen. Uh, daar zie je oude mannen tegen jonge jongens voetballen. En uh, de belangrijkste prijs is eigenlijk de prijs voor het best uitgedoste team. Dus dan weet je ongeveer wat voor toernooi het is. Uh, de sfeer is goed. Uh, dan natuurlijk de wedstrijd tegen de ex-internationals. De ex-internationals die uh, hebben op gegeven moment aangegeven... dat ze natuurlijk niet meer tegen HFC 1 willen spelen... Want dan werden ze weggevaagd. Dan werden ze weggevaagd. En ja. uh, daar is HFC met een hele goede oplossing gekomen door de HFC Legends uh, op te stellen. Dat zijn mensen die 100, 150 wedstrijden in HFC1 hebben gespeeld. En toen wonnen de oud-internationals, -international, ex ex-internationals. Uh, je mag geen uh, oud-internationals meer zeggen, want ze zijn niet oud. Uh, toen wonnen ze wel. En vorig jaar was daar dan, er is ook altijd een mooie wedstrijd. De D1 van de Koninklijke HFC ja, tegen de D1 van de Haagse voetbalvereniging. De twee oudste voetbalvereniging van Nederland. Uh, ik hoop dat mijn zoon volgend jaar in de D1 zit... en dat hij mag spelen. De voorwedstrijd, vind ik dat. Uh, en, maar goed, het, is, het, is, het, het gaat om voetbal, maar het is ook een suzaal evenement. Je, als je ziet uh, dat er inderdaad echt duizenden mensen rondlopen... die elkaar gelukkig nieuwjaar wensen... die weten ook dat als ze daar zijn, dat ze bekenden tegenkomen. Uh, ja, dat is prachtig. En dat is leuk en dat is gezellig. En, uh, iedereen moet komen. De, de wedstrijd begint om twee uur, zeg ik uit mijn hoofd... Uh, uh, de toegang, we moeten toegang vragen, want het is een duur evenement. He. De Ex Internationals moet betaald worden, de tenten, de beveiliging en dat soort zaken. Maar ik raad iedereen aan om 2 januari te komen. En als je s ochtends naar het bibbertoernooi komt, ben je op het veld. Uh, ja, dank u wel <laughs> voor deze tip. <laughs> ja, dat klopt, dat klopt. Uh, maar goed, de, de, de, de, de echte lol, vind ik van die wedstrijd uh, Simon Taamata uh, was vorig jaar 58 jaar. Je ziet er nog uit om als door een ringetje te halen. Hoe en... dat ook nog goed? Hoe ook nog goed? Ja. Pierre van Hoeyd die schiet ze nog steeds met gemak van 30 meter in de kruising. Uh, Robby Witsche is wat dikker geworden, maar heeft nog steeds een balcontrole. Raak je nooit kwijt. Die raakt hij nooit kwijt. Uh, de De Boertjes, hele sportieve gasten daar, uh, ook altijd bereid om iets leuks te zeggen. Dus het is echt een happening, vind ik. En het is mooi dat we hem erin hebben kunnen houden. Uh, we hebben het evenement ook kunnen continueren, omdat ING hoofdsponsor is geworden. Daar zijn we natuurlijk heel bedankbaar voor. En dan heb je echt wel een hele stevige uh, backup wat dat betreft. Uh, dat is mooi. En de IRG steunt natuurlijk het Grote Oranje. Maar, uh, ja, zeg maar de uitvinders van het voetbal in Nederland moesten ze natuurlijk ook steunen. En dat ja. is AFC natuurlijk nog steeds. Leuk man. Nou, het wordt een fantastische dag. Die begint s ochtends heel vroeg. Die begint ochtends heel vroeg. Uh, we hopen natuurlijk dat het weer een beetje mee zit. Uh, het is altijd doorgegaan eigenlijk. Hè? Ook met sneeuw op het veld. Uh, het was altijd 1 januari. 1 januari bleek lastig te zijn. Want heel heleboel mensen die, uh, zaten dan waarschijnlijk nog op hun barkruk. Uh, dus het is nu de, de, de, de, de, de, de, de, de eerste, is de eerste zaterdag. zaterdag van het ja. jaar. En dat is dit jaar dan 2 januari. 2, januari. 2 januari. Het leuke vind ik altijd dat alle vaders hun zonen meenemen naar het veld. Maar ze aan het eind van de wedstrijd allemaal kwijt zijn. Want dan vliegen die kinderen dat veld op met hun boekjes en pennetjes voor de ja, handtekeningen. Voor de handtekeningen. Ja, dat was het mooiste eigenlijk toen uh, Giovanni van Bronkhorst uh, meedeed in 2011. Die had natuurlijk het allermooiste WK-doelpunt gemaakt in 2010 in de halve finale tegen Uruguay. En uh, toen ze hem in beeld hadden, toen uh, zag je jo Jovani van Bronckhorst niet meer. Want zo groot is hij niet. Uh, en dat is natuurlijk leuk om altijd zo'n echte legend uh, erbij te hebben. Jovani van Bronckhorst is een geweldige vent en een geweldige speler. En nu weer een geweldige trainer van Feyenoord. Zeker. Ja, zeker, ja. Dus dat is mooi. En, uh, kom kijken, zou ik zeggen. Twee, op... 2 januari. De, zaterdag, de eerste zaterdag in het nieuwe jaar. Ja. En dan gaan we elkaar allemaal jaar wensen op Spanjaard slaan. ...voor die hele mooie wedstrijd de Legends tegen de Oud-Internationals. De eindtune draait. Dankjewel, Elko van Ravenswaai. A, voor je muziekkeus. B, voor je interessante verhalen over het voetbal. Ruud Jansen, technicus, hartstikke bedankt. En heb je nog muziek of gaan we er met de tune uit? We gaan er bijna uit. Oké, okay, jongen. We zijn er nog Allemaal een heel goed weekend. En geniet ervan. En zondag, twee uur, Spanje slaan, Haarlem koninklijke HFC tegen Liende om een topplaats in de hoofd. In de topklasse. In de topklasse. Dankjewel, Hemmie. En stuur allemaal fijne...